...natuurlijk een langere versie van welkom bij het tweede uur van deze zomer op uh, ZFM. De zomer door uh, op ZFM. Sharon Red. En ja, dan springen de tranen toch eerlijk gezegd in mijn ogen. Waarom? Het is gewoon een brok jeugd, uh, sentiment... Jeugdsentiment, omdat het uh, te maken heeft uh, wat je allemaal op donderdagavond deed. Dan ging je naar de Tros luisteren en, en dan zat er Ferry Maat met de Soul Show. Dit nummer stond alweer uit 1982, ja vrienden. Maar Sharon Red ze leeft helaas niet meer. Uh, ze dankt haar doorbraak min of meer uh, aan een rock musical Hair. Daar uh, stuitte ze op een uh, Australische productie. En daar uh, begon eigenlijk een beetje het uh, succesverhaal van Sharon Redd. Dit nummer dat hier dus uit uh, 1982 uh, was een uh, behoorlijke grote hit in Amerika. In de danslijst uh, was het zelfs een nummer 1 hit. Dan kan je nagaan hoe, uh, hoe groot de ster van Sharon Redd was in Amerika. Yeah, yeah. Dat allemaal uh, op deze zondagmiddag 20 juni. Welkom dus zoals gezegd bij het tweede uur waarin we aandacht uh, gaan besteden aan... Het uh, volgende gedeelte van de interviews die ik heb uh, gemaakt... op 7 mei Exit Rotterdam en 28 mei in Parkhuis Wilhelmina Amsterdam... Uh, over de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Dus blijf luisteren als je uh, geïnteresseerd wil zijn in de popmuziek... die onderhuids is in Nederland. Ja, want uh, je, je, de singer-songwriters zijn er veel en er is ook heel veel. Alleen het komt vaak niet aan de oppervlakte. Nog nog even weer een uh, gouden ouwe. Dit is weer uit uh, de mottenballen gehaald. Doordat er een... Uh, ja, een, een of ander sportmerk uh, bedacht van... Hé, hey, dit kunnen we wat mee. En uh, inmiddels is hij ook al weer terug op de Nederlandse radio's. Gisteren alweer een wedstrijd uh, geweest van het Nederlands helftal. En dan wordt dit nummer eronder door gebruikt. Ik heb het over focus en Hokerspokers. Was hem dus helemaal. helemaal. Box met Sindershell. Ik, uh, ik heb hem vorige week ook al een keer gedraaid. Dus ik weet niet wat het is met dit nummer, maar dat heeft gewoon wat. Dit is gewoon zo. Het zit zo leuk en uh, lekker in elkaar. Dat je uh, eigenlijk afvraagt: van, uh, waarom is dit nog niet uh, zeg maar aan de oppervlakte naar boven gekomen? Weet ik niet. Misschien dat ik uh, toevallig nou. Uh, misschien uh, zo'n uh, idioot ben die dat uh, nou heel erg uh, interessant uh, vindt. Maar. Ja, maar dit is toch uh, wel heel bijzonder. Ze komen uit uh, Noord-Holland, Haarlem. Daar komen ze vandaan. Het uh, bestaat uit vier jonge en gemotiveerde muzikanten... ...welke afkomstig zijn uit Haarlem, zei ik al. De band startte in april 2008 met het schrijven van eigen repertoire... ...waarna ze snel ontwikkelden. De muziek is een dynamische mix van alternatieve indie en rock... ...maar waarin ook jazz- en funk-invloeden niet uitgesloten worden. Nou, dat is wel te horen. De muziek is geïnspireerd door bands als Incubus... Porcupine, uh, Tree, Opeth, uh, Rage Against the Machine en The Queens of the Stone Age. Nou, dat stukje Queen of the Stone Age, dat kwam er wel een klein beetje uit hoor eerlijk gezegd. Met uh, strakke mix van rock riffs en funky basloopjes. Al dus, het commentaar van 3 voor 12, ja. Uh, dan uh, is in minder tijd, en dan een jaar tijd, heeft Alphabox een sterke set opgebouwd. Ieder bandlid, en uh, dan hebben we het over de live performance van deze band... Uh, heeft zijn eigen achtergrond en stijl. En toch wordt deze diversiteit een geheel wat tot een nieuw en eigen geluid leidt. Op de gitaarpartijen van Dieder weet Lotje het passende en nog missende geluid toe te voegen met haar vocalen. En dit geheel wordt sterk ondersteund door de groovende basloopjes van Bas en de stra strakker drumpartijen van Boy. Deze jonge band vormt nu al een opvallende live act die een breed publiek kan vermaken met hun muziek. En wat mij betreft uh, zou het wel eens zo kunnen zijn als ze volgend jaar gewoon meedoen met Drop daar wordt. Dan uh, geef ik ze nog wel eens een hele goede kans om uh, erg ver te gaan komen. Nog even over de toekomst, want op het moment is het streven van de band om zoveel mogelijk op te treden en op deze manier hun muziek te verspreiden. Niet alleen blijven hangen bij de huidige nummers, maar vooral hun eigen dingen blijven voortzetten en experimenteren met de nieuwe stijlen en geluiden. Nog een quote uit 3 voor 12 een band die positief opvalt, is dus Alphabox, muziek die niet snel vergeten mag worden. Al dus de, uh, ja, min of meer... ...commentaren van 3 voor 12... ...en wat ze zelf hebben te melden... ...op hun MySpace... ...want daar is het ook allemaal terug te vinden. Cinder uh, Shell hoorde je net... ...ik vind het een fantastisch nummer gewoon... ...en ik uh, vind eigenlijk ook... ...dat het nu al gewoon een beter lot verdient... Dan alleen maar uh, gedraaid te worden bij CFM Zandvoort. Nou zeg ik niks uh, daarmee over CFM Zandvoort. Maar het wordt gewoon tijd dat uh, Nederland maar eens een beetje wakker wordt. Uh, met dit soort uh, muziek. Ik zou bijna zeggen, Herring, maar dat is, het, dat is het natuurlijk niet. Uh, over uh, Nederlandstalen gesproken. Dit is een ontdekking geweest van Roy van Buringen. Maar die, jongen, die, uh, die jongens zijn inmiddels al zo snel uh, doorgedrongen in Nederland. Dan heb ik het over foutloos. Nou, nog een keer heren, want uh, jullie zaten dwars door mijn aankondiging. Hier is niet te geloven. Niet te geloven. You loved me Well, I guess I'll keep on going With my romantic candle nights Cause starting confrontation Will truly prove I'm right And I'm putting out my effort, Showing all my great sights Thinking this will help us But knowing that it won't Oh, baby, what changed know you Uh, is dat je een echte naam? Ja, dat is mijn echte naam. Voor- en middelnaam. Dus uh, doopnaam, ja, hoe zeg je het? Ja. En daar heb je gelijk dan ook maar uh, een bandnaam omheen, uh, of de band eromheen gevormd meer? Ja, ja, ik speel uh, vaak ook gewoon alleen. Dus uh, alleen met, uh, met de toetsen, zeg maar. En uh, ja, vaak ook met de band. Dus ja, dat wordt toch uh, Rachel Louise, op die manier. Toetsen? Uh, het, is, het is inderdaad... Uh, ja... Lichte popmuziek, ik, ik, ik, ik noem het maar zo. Maar ja. het, is, het is in ieder geval uh, heel bijzonder, in ieder geval wel. Ja, nou dankjewel. <laughs> Als je jezelf al begeleidt gewoon op een piano, dan, uh, ja, dan, dan, dan heeft dat natuurlijk wel enig iets. Uh, dan is bij mij meteen de volgende vraag van, door wie laat je je dan inspireren? Oeh, um, ja, een hele hoop. Uh, ik, ik schrijf uh, al mijn nummers zelf en dat, dat wilde ik gewoon, uh, daarvoor wilde ik echt een instrument kunnen bespelen. Dus um, daarvoor geldt ook ja, echt van alles. Uh, heel veel artiesten, maar vooral dus uh, ook wel singer songwriters die uh, zelf spelen en schrijven en zingen. En uh, dat, uh, ja, dat vind ik toch wel heel uh, inspirerend. Ben je zelf uh, met popmuziek in contact uh, gekomen? Uh, ja, zoals ik al zei, ik heb alles Jij ja, luister echt alles, uh, van uh, hardrock tot uh, reggae, tot pop, tot uh, ja, jazz, wat ze het zijn. Zat het er al heel vroeg in? De, de muziek of de pop? Ja, de muziek, ja, ja beide. <laughs> um, ja, ja, wel. Ik heb wel echt al heel vroeg een keuze gemaakt van dit is gewoon wat ik wil doen en uh, dit zit in me, zeg maar. Dus, uh... Ook geen spijt van? Nee, helemaal niet. Nee, Ik zou echt verveeld worden met iets anders, denk ik. Dan zag ik contrabas. Dat, dat is toch ook ja, heel ja. opmerkelijk. En, je ja. bedoelt, ik cello. Ja. Nou ja, oké, okay, ik moet dan eventjes weer bijgespijkerd worden wat betreft nee. muzikale kennis. <laughs> maar het is wel heel, heel apart dat je met dat soort arrangementen... Vind je ook dat er iets verrassends in moet zitten? Ja, zeker. Ik, uh, ik vind dus heel veel verschillende muziek leuk en, en vooral... Uh, als het dus verrassend is, als iemand heel raar zingt, of als iemand een van de vage instrumenten op het podium heeft staan, dat vind ik echt boeiend. En uh, dan wil ik er naar luisteren en er naar kijken. Dus dat soort uh, elementen vind ik wel echt heel belangrijk. Ja. Is muziek ook uitdagend voor jou? Ja, zeker. Dus uh, echt, uh, zoveel te leren. <laughs> is het, en, ja, want ik hoor ook wel eens, hè, dan zeggen ze wel eens, muziek moet je echt zelf maken. Heb je daar dan de meeste voldoening uit als je dat als muzikant ook doet? Um, ja, ik, uh, ik heb heel lang gewoon alleen gezongen en ook wel een beetje geschreven, maar uh, sinds ik echt uh, heel erg met schrijven aan de gang ben, haal ik er veel meer uit en heeft het voor mij ook echt uh, diepgang, zeg maar. Iemand anders nummers vinden of zingen vind ik eigenlijk niet echt leuk meer, zeg maar. Maar het is wel interessant om te weten hoe iets opgebouwd is natuurlijk. Ja, dat zeker. Ja, je kan er superveel van leren natuurlijk, maar ik vind het heel leuk om gewoon zelf mijn eigen dingen te schrijven. Even over deze avond, natuurlijk uh, bijzonder als je in de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland mag staan. Ja, zeker. Ik was, ik was erg verrast. <laughs> ik hoorde het van iemand anders, dus ik vond het wel, ik vond het wel heel tof. Het een leuke ervaring. En nu hopen we natuurlijk op meer. Ja, ja. Ik, uh, ik ga er nooit van uit, maar het is altijd leuk om een ronde verder te komen. En meer gewoon zodat je dan nog een keer kan spelen ergens anders. <laughs> dus, uh, en dat mensen je horen. Als mensen willen weten wie je bent en wat je doet, waar kunnen ze je dan op vinden op het internet? Overal, Twitter, Hive, Facebook uh, en mijn website is www.rachelLouiseMusic.nl Dus uh, daar kunnen ze me zeker vinden en horen en zien. Volgens mij gaan we ook denk ik veel meer van je horen. Ik hoop het ook, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Raindrops down my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 You had a It's all so lonesome now beneath my sheets, and don't you want somebody to keep you warm? The days are. Now the walls collapse. It's all so Marije is van Scarlet May, uh, dan is het een beetje je link, want nu ik uh, op het moment dat ik met haar sta te starten praten weet ik nog eigenlijk niet, en dat is schandalig Jaapkoper, dat je dus helemaal niks weet van de muziek, maar Marije, omschrijf je muziek eens, van je bent en van jou. Um, het is een soort mix tussen uh, pop en jazz, en singer-songwriter, uh, want het zijn liedjes die ik zelf schrijf en uh, die voer ik uit, uh, ik speel zelf piano. Uh, en met een contrabassisten en een drummer. Dat, dat, dat lijkt mij heel erg bijzonder. Als ik het zo al hoor, dan wordt, het, dan wordt het volgens mij een heel bijzonder iets. Ja, ik hoop het, ja. Uh, even over singer-songwriter. Is dat een beetje jouw stijl ook, dat je dat graag doet? Um, ja, voor zover singer-songwriter echt een stijl is natuurlijk. Want het kan van alles zijn. En ook vanavond hoor je ook dat er zoveel verschillende dingen tussen zitten. Uh, maar wat mij betreft is singer-songwriter gewoon iemand die uh, een instrument speelt en zingt en liedjes schrijft. En dat gaat je wel gemakkelijk af? Ja, dat doe ik echt sinds ik heel klein ben al. Dus het komt heel natuurlijk voor mij om, uh, om liedjes te schrijven. Uh, als, je, ja, als je liedjes schrijft, dan komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Hè? Heb je je zeg maar, ook een beetje laten beïnvloeden door muziek? Uh, ja, ja, zeker. Ik... Uh, uh... Ik hou heel erg van uh, Nina Simone bijvoorbeeld en Diana Krall. Uh, Norah Jones vind ik ook heel tof. Uh, en dan zoek je eigenlijk een, zeg maar, een beetje waar jij een eigen draai aan zou kunnen geven met je medemuzikanten? Um, ja. ja, zoiets wel. Ja, ik bedoel, het zijn natuurlijk gewoon ontelbare invloeden. En uh, uh, uiteindelijk maak je er zelf, uh, zelf iets van. Ik probeer niet per se hun muziek na te doen, maar het zijn wel belangrijke invloeden. En uh, als ik dan zo uh, zeg, maar, uh, ja, luisteren zeg maar, uh, van, van, jou, van, je, van jou en je band dan. Uh, ja, uh, is het, is het, uh, ja hoe lang zijn jullie eigenlijk dan bezig? Nu al met, met deze band? Uh, wij zijn vorig jaar in augustus begonnen. Dus dat is nog niet zo gek lang. Nee, dat is nog niet eens een jaar eigenlijk. Dus <laughs> en, en de achtergrond, wat, wat, wat, wat hebben jullie voor achtergrond als het gaat om muziek? Hebben jullie een specifieke scholing? Uh, ja, ik, ik studeer uh, klassiek piano in Rotterdam op het conservatorium. Uh, en daar heb ik, uh, heb ik ook Caroline de contrabassist, ontmoet. Die studeert daar uh, jazz contrabas. En de drummer die, die studeert jazzdrum in Amsterdam. Dus we hebben wel allemaal echt die... Uh, uh, die, invloed, die invloed. Ja, die invloed en die scholing ook wel. Dus, uh, ja. En als je zo'n zo avond als deze... Dat lijkt me dan ook iets bijzonders om mee te mogen maken. Ja, ja zeker. Het is voor ons is al een grote eer dat we zijn geselecteerd. Zeker omdat we nog helemaal niet zo lang bezig zijn. Dus het is eigenlijk ook zoiets van, nou we zien wel waar het, uh, waar het eindigt. Ja, een beetje wel. Ja wat, ja, wat ons betreft gaan we gewoon lekker spelen. En uh, gewoon zorgen dat we zelf plezier hebben om daar te staan. Dat is het belangrijkste. Als ik, uh, je, je zegt al, hè, de contrabassisten, jij. En dan één heer die erbij zit. Het is ook een hele aparte samenstelling als ik het zo... Uh... Zo ja. hoor. <laughs> dat twee vrouwen op het podium, ja. ja. Nee, het is niet vaak dat de vrouwen in de meerderheid zijn, natuurlijk. Dus, uh... Levert dat ook nog uh, hele leuke ja, gesprekstof op tussen, tussen jullie drieën? Uh, ja, dat levert uh, hele leuke gesprekstof op. <laughs> ja, over uh, interpretaties van muziek heb ik het dan over? Oh, oké. Okay. Ehm. Ja. Um, uh... Ja, ik, ik weet niet of dat nou zoveel uitmaakt eigenlijk, of je nou een man of een vrouw bent. Helemaal, ja, oké, okay, maar de discussies zijn dan misschien wel leuk op, op die manier. Um, ja, ik denk dat we kunnen alle drie op zich ook wel vrij pittig zijn in, uh, in wat we willen en, uh, en hoe we dat willen. Zullen meemaken? Ja. ja. Even voor uh, de mensen thuis, uh, waar kunnen ze uh, jullie op vinden op internet? Op www.scarlipme.no Dankjewel Marij. Graag gedaan oh, yeah. mm -hmm. okay. yeah. City show me the bright lights take me City life all day, all night. City life. Show me the bright lights. Take me away from the place where I used to stay. I wanna go. Come on, let's roll City life all day, all night Take City my hand, let's run away together Understand, don't wanna stay here forever I wanna be where the magic happens Wanna see what's on the other side It must feel good to be here Everyone around me acting like a fool Just to get where they want to It must feel good to be here Everyone around me acting like a fool just to get where they want to. City life, show me them bright lights. Take me away from the place where I used to stay. I wanna go, come on this road. City life, all day, all night. City life, show me them bright lights. Take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 Aisha, zo zeg ik het goed, en ze komt uit Haarlem en we staan in het uh, Pakhuis Willemina, even in de hal, want uh, je hebt net, want we praten hier over de kwartfinales van de grote prijs van uh, Nederland in het pakhuis Wilhelmina op 28 mei, um, ja, uh, wel bijzonder. Ja, het, ik vind het heel bijzonder, uh, ik heb net gehoord dus dat er meer dan duizend inzendingen waren. En uh, hoe het eigenlijk een beetje is gegaan. Ik had eigenlijk mijn nummers opgestuurd. Maar um, toen werd ik gebeld of ik ze akoestisch kon toesturen. Omdat ik eigenlijk met een hele band ben. En uh, ja, toen heeft mijn uh, toetsenist, mijn bandleider, snel alle vocals losgepakt. En uh, <laughs> eronder gespeeld en teruggestuurd. En opeens uh, ja, stond ik bovenaan de lijst. Op alfabetisch volgorde natuurlijk. <laughs> dus dan, dan, dan is het toch wel iets uh, wel speciaals lijkt me. Als je uh, mag meedoen aan dit evenement. Ja, dat denk ik wel ja. Ik wil dat altijd wel doen. Maar op de ene of andere manier voelde ik me er nog niet klaar voor. En nu wel. Omdat we veel optredens hebben. Ja, op een gegeven moment kom je gewoon op een punt denk ik in je muziekcarrière. Dat je denkt oké okay, nu, nu proef ik het. Nu ben ik er gewoon klaar voor. En dan ga je het gewoon doen. En dan maakt het niks meer uit. Dan ben je ook niet meer zo zenuwachtig als vroeger. En dan geniet je meer van je optredens dan dat je zeg maar... Alleen maar zenuwachtig bent. Nu is het gewoon echt van dit wil ik doen. Ik sta op het podium. Dit is mijn leven. Ik geniet ervan. En ik vind het ook leuk. Of het een wedstrijd is of niet. Voor mij is het een optreden. Tuurlijk ook een wedstrijd. Maar ik geniet ervan zoals een optreden. Even over jouw achtergrond. Want nou is heel duidelijk tenminste bij het optreden te horen. Soul en jazz. Wat heb je daarmee? Nou, um, ik hield eigenlijk altijd van R&B. En mijn moeder, ik ben opgegroeid zeg maar, met Bob Marley. Door mijn vader en Arabische muziek, want ik ben half Algerijns. En mijn moeder luisterde heel veel Beatles, Jimi Hendrix, uh, John, uh, John Lennon, uh, uh, ik bedoel, uh, Eric Clapton. Allemaal dat soort dingen. En ik haal, dat is natuurlijk waardoor ik, zeg, zeg maar, ben gaan schrijven. En op een gegeven moment, ik wilde heel graag RB-dingen zingen en Beyoncé-dingetjes, maar ik merkte dat het niet bij me paste. En op een gegeven moment uh, hoorde ik Erica Badu en Jill Scott op jonge leeftijd. En toen merkte ik dat, het gewoon, dat ik dat begreep. En toen ging ik luisteren naar Billy Holiday en Ella Fitzgerald en al, allemaal zeg maar die genre. En toen merkte ik gewoon dat ik het begreep. Waarom? Weet ik niet. Ik snap gewoon de jazz op de een of andere manier. De timing snap ik, het geluid snap ik. Ik snap het gewoon en het past gewoon bij mijn stem. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet iets doen met mijn jazzy stem. Ik kan mezelf niet dwingen om iets te doen wat niet bij mijn stem past. Dus toen ben ik gewoon in meegegaan en ja... Sindsdien. Jazz is gewoon voor mij ja, de basis van alles. I love it. <laughs> Dan stond je net met je toetenist. Geronimo. Hoe belangrijk is die? Hoe bela hij is heel belangrijk. Eén, ik ken hem al bijna tien jaar. Twee, hij is een van mijn beste vrienden. Ik zie hem als een broer. De hele familie en mijn familie zijn bevriend. Hij kent mijn stem heel goed. Hij kan mij heel goed begeleiden. Het gaat nooit fout op het podium. Omdat we elkaar echt aanvullen. Hij is mijn rechterhand. We doen samen productie management. En ook samen met een echte manag manager. Maar we doen zelf ook heel veel houden we in eigen handen. En hij is ook nog eens producer, een van de. Dus hij is heel belangrijk voor mij. Ik wil eigenlijk mijn hele leven, en hij is mijn bandleider, ik wil mijn hele leven met hem spelen. Ik hoop dat dat mag ook. Wel heel stellig. Ja. ja, zijn broertje is mijn drummer. En hebben we ook nog een bassist, Benito. En uh, ja, ik weet niet, we voelen elkaar met z'n allen heel erg aan. En we willen ook met z'n allen dat heel graag doen. Tuurlijk weet je het nooit, maar voor nu willen we allemaal met elkaar blijven. Dus dat is mooi. Je komt uit halen. Maar nog, uh, waar kunnen de mensen je vinden als het gaat op internet? Nou, ik woon eigenlijk in Amsterdam, maar ik kom vroeger aan Haarlem inderdaad. Uh, je kan me vinden op internet op www.ongekendtalent.nl. En dan moet je gewoon Aisha intoetsen. Daar kan je ook vier nummers die ik net heb gespeeld, heel toevallig, kan je ook gelijk uh, beluisteren, niet downloaden nog. En op myspace.com slash Aisha. En datzelfde voor Hives. En op Facebook mijn voor- en achternaam Aisha Traidia. Dankjewel. Actually. <laughs> bye Donderdag 4 maart stond in het hoofdgegrift van drie presentatoren van het programma Alternative FM. Menno, Hoekstra, Marcus van Dam en ik Zijde gek. En toen hadden we de eer en het genoegen mogen smaken om winnares van de Grote Prijs van Nederland 2008 in onze studio te mogen hebben. En toen dit nummer gespeeld werd, ik kreeg er in ieder geval kippenvel van. Fabiana Dammers was dat overigens met Blind It. Um, straks natuurlijk nog veel meer, maar eerst nog even terug naar 4 juni. Wat was er op 4 juni? Toen speelde Nederland overigens nog niet hoor. Toen was het WK nog niet eens begonnen, maar toen was er een bijzondere optreden van een ja, in een huiskamer zou je eigenlijk kunnen zeggen. En ik heb mijn eigen echt het werkelijk... het klaplaatsers lopen zoeken... van dat adres in Schalkwijk. Maar dat was dus een bestaand adres. Als je met tom-tom zou rijden... dan kom je ergens bij een of andere... verlaten sporthal uit in Schalkwijk. Maar dat bleek dus toch echt een bestaand adres. Uh, live in your living room heette dat. En ik had een gesprek... met gastheer Sander Bosma. Uh, het concert van Live in Your Living Room staat en valt natuurlijk ook met een host. En Sander Bosma is uh, zeg maar de gastheer van, uh, van vanavond hier in, ha in Haarlem in Schalkwijk. Hoe uh, ja, ben je er zelf in uh, verzeild uh, geraakt? Ik ben via een collega van me uh, hier in verzeild geraakt. Die uh, heeft een keer een, een, een avond gehost zelf. En die nodigde me uit om te komen kijken. En dat heb ik gedaan. En dat was te gek. En via de website van, van Kees van Live in Your Living Room heb ik toen de boel in de gaten gehouden en uh, mijn kans gegrepen. Ja, aan het woord is uh, Sander Bosma, ik zal het er wel even bij zeggen. <laughs> Anders denken de mensen van wie is dat? Uh, maar zo uh, ben je erin gekomen? Ben je ook, ja, je bent, dan moet je ook een beetje muziekliefhebber zijn denk ik. Ja, ja ik mag uh, graag naar muziek luisteren. Ik speel ook uh, zelf in een band, een hele matige, maar het plezier is er niet minder om. Maar, uh, ja, ik vind, te gek om een bandje te gaan kijken en luisteren en uh, dit is natuurlijk een hele leuke manier om een band dus ook, uh, op een andere manier te zien veel uh, dichterbij dan, uh, dan, uh, dan op een podium waar ze heel hard aan over je heen spelen uh, zit, zit dus nu, ja, zitten ze nu naast je op de bank hun uh, persoonlijke teksten uh, voor, je, voor je te zingen want uh, het, het benadert wel een beetje in, een beetje intieme sfeer zo'n zo huiskamerconcert ja zeker ja. dat is volgens mij ook precies de bedoeling hè. Dat, onversterkt en uh, zachtjes en dichtbij. En, uh, de, de bedoeling is dat de buren er geen last van hebben en uh, dat het toch een leuke avond wordt. De buren zullen er denk ik nu niet zo gek veel last van hebben met, uh, met dit wat, uh, wat er nu in de kamer wordt gespeeld. Ik denk het niet. Nee, ik denk dat ze er eerder van genieten als ze het al horen dan uh, dat ze komen klaar. Uh, nu uh, hier in Haarlem speelt de Cosmic Carnaval. Heb je überhaupt van deze band gehoord? Totdat uh, ik de mailing ontving van wie wil deze avond hosten, had ik niet van ze gehoord. Maar uh, in de mail stond er een link naar hun uh, site. Dus toen heb ik even geluisterd en gekeken. En toen hoorde ik al dat het uh, goed ging komen. Want je hebt, uh, al, uh, wat, uh, ja, je, je hebt er al behoorlijk naar zitten luisteren. Uh, ja Dan kan je ook een beeld vormen van, uh, van wat voor een band het is. Ja, ja, ja. maar ik, toen ik ja zei tegen, tegen deze avond, wist ik nog niet wat voor een band het was. Dus... Uh, ...heb ik gewoon uh, vertrouwen gehad in uh, dat het een leuke avond ging worden. En, uh, en tot nu toe uh, komt het helemaal goed. Uh, ben je ook een uh, frequent bezoeker van concerten? Um, de laatste tijd niet zoveel meer, maar um, ik hou wel altijd de agenda's in de gaten. En als ik uh, leuke dingen zie, dan uh, ga ik er wel naartoe. Patronaat uh, het liefst. En uh, Amsterdam ook nog wel eens, maar het liefst, liefst zo dichtbij mogelijk dat ik uh, lekker op de fiets kan. Uh, is dit voor een herhaling vatbaar? Het is zeker voor herhaling vatbaar. Maar de volgende keer uh, wil ik ook wel weer eens bij iemand anders uh, in de huiskamer zitten. Kijk je in de keuken nemen van, uh, van hoe het, uh, hoe het uh, anders uh, loopt? Ja, en uh, niet uh, van tevoren het bier hoeven halen, maar gewoon uh, lekker uh, aanbellen, zitten en uh, genieten. <lacht> Dat is uh, ook wel eens leuk. Goed, ik dank je wel. Graag gedaan. Jan Smeets had er een uh, goede neus voor om deze band uh, te vragen in 87 bij zijn Pinkpop aflevering. Nou dat heeft hij gedaan. Into Anua was dat en Seven Into The Seas bracht de tijd op 5,5 uh, minuut voor 2. Inmiddels bij ZFM Zandvoort. Uh, we hebben er nog eentje te gaan uh, die tot aan het nieuws van 2 uur wordt gedraaid. En dat is toch wel een beetje lichtelijk in het uh, licht van alles wat er geweest is. 9 juni verkiezingsuitslag. En dan zie je ineens dat er anderhalf miljoen mensen op een bepaalde partij heeft gestemd. Bruce Springsteen maakte al in 1985 al een nummer over dergelijke praktijken. En nou luister zelf maar. Het is gebaseerd al op een aloude oude song. Totdat het nieuws van twee uur war.